Goedemiddag, ik ben Bim en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan nu kaarten kopen voor de allereerste festivals van dit jaar... De komende tijd zijn er vier proeffestivals waarbij wordt onderzocht of het allemaal corona-proof kan. Het gaat om een paar concerten in de Ziggo Dome en om twee proeffestivals op het Lowlands terrein. Bij die laatste mag onder meer de staat aan de bak. We hebben het optreden heel erg gemist. We missen de mensen, we missen de adrenaline, we missen de energie. We missen het hele team waar we altijd mee op stap zijn. Dus dit is een heel mooie gelegenheid om eerst eens met z'n allen een feestje te creëren. Ook Chef Special, Maan en Frauke staan die dag op het podium. Verder is er nog een dance met onder meer Sunnery James en Ryan Marciano... en een concert van André Hazes. Een blunder van de gemeente west Betuwe in Gelderland. Per ongeluk zijn honderden stempassen verstuurd naar mensen die zijn verhuisd of overleden. Nabestaanden hebben een excuusbrief gekregen. De stempassen zijn ongeldig verklaard. Maak morgenochtend een sopje of rij even langs de wasstraat... want het lijkt erop dat heel wat auto's morgen een vies laagje hebben. En dat komt door het Sahara-stof. Dat vliegt al een tijdje door onze lucht en het kan vanavond en vannacht gaan regenen... Waardoor er smerige druppels naar beneden komen die op je autoramen blijven liggen. Sekswerkers demonstreren komende dinsdag in Den Haag. Contactberoepen zoals kappers, masseurs en rijscholen mogen volgende week weer aan de bak. Maar het geldt niet voor sekswerkers. Oneerlijk vindt Amy, zij runt een escortbureau. Natuurlijk wordt er minder afstand gehouden dan bij de kapper. maar... Bij ons is het wel zo dat die dames die zien vaak maar één klant per week Als dat al zo is. Um, en bij een kapper zie je honderden mensen.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 Er staat file door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 3 kilometer file... en je hebt daar 10 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 Web nu de Muziek Boulevard. Ouch. He's chosen my attic. I feel it in the static. He lives in my basement. And I can hardly face it. My performance is easy. I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my Oscars. He trades on my jokes. He makes all my engines go up. up oh, wait, but saddie Zijn Flip vision of you, you right in front of me, looking at the photographs and the way you the way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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het uitvoeren van overheidsbeleid wordt de menselijke maat vaak uit het oog verloren. Volgens een Kamercommissie komt een vijfde van de burgers in de problemen... als ze in contact komen met organisaties als het UEV en de Belastingdienst. Vijf Rotterdamse agenten hebben een berisping gekregen... vanwege racistische berichten in een WhatsApp-groep. Er komt ook een aantekening in hun dossier, heeft de politie bekendgemaakt. Tientallen afdelingen van branchevereniging Koninklijke horeca Nederland willen dinsdag de terrassen openen. Ze vinden het oneerlijk dat winkels wel weer deels open mogen en cafés en restaurants niet. Het weer vanmiddag meer bewolking in het zuiden al kans op wat regen bij 13 tot 17 graden. Ik weet niet hoe lang dit gezien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 Dat ik zeggen kan, mijn homie, mijn vriend, mijn beste man. Tijd vliegt voorbij zonder pauzes. We zijn beiden veel te druk, man. Ik hou van je, maar dan zit ik soms fout. Je neemt me niks kwalijk. Eén blik voor een miljoen verhalen. Elke story die is overbodig, je bent daar als de nood het hoogste. Als ik je zie.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 It easy.